de rots van mijn heil Yahweh is de rots van mijn heil we gaan lezen uit het lied van Mozes en dadelijk gaan we een ander lied lezen van David maar eerst een lied van Mozes dat vinden we in Deuteronomium 32 vanaf vers 1 als de hele wet herhaald is in Deuteronomium is in die laatste twee hoofdstukken een schitterende afsluiting om te lezen maar het is wel heftig. Ik vind Deuteronomium een van de mooiste boeken van de Torah. Als het gaat om de hele herhaling zo kort achter elkaar geschreven. Je zou er eigenlijk voor jezelf moeten zeggen. Ik ga ze een keer een maand lang elke dag delen uit de Deuteronomium lezen. Tot je het in je hoofd gehamerd krijgt. Het is schitterend. Je krijgt een intens verlangen om te leven zoals de Heer het zegt. Want iemand die naar de Torah leeft. Heeft werkelijk begrepen waar het om gaat. Als de Torah in ons komt. Want wat is Torah? Dat zijn de woorden van Yahweh. Ja. En te doen wat Yahweh zegt, wat is dat? Dat is leven. Kijk, we hebben wel gezegd, ja de wet, de wet, de wet, het gaat niet om wet. Het zijn gewoon de woorden die Vader spreekt om zijn volk te onderwijzen, om volkomen tot leven te komen. En wat is nou beter leven dan volkomen in harmonie te zijn met Abba Yahweh? Waar we in tekort hebben geschoten, heeft hij al van een verlosser beloofd, al vanaf de dagen van Adam en Eva. En die verlosser is gekomen, Yeshua, Jahweh, die redt. Maar hij doet het door zijn eigen zoon te offeren. We gaan zien hoe we er doorkomen. Hij zegt in Deuteronomium 32, vers 1, neig je oor, gij hemelen, dan wil ik spreken. En de aarde horen naar de woorden van mijn mond. Mooi he, zo'n dubbele zin. Daar gaat het om. Ik ben even de benaming kwijt van zo'n constructie. Een parallelisme, dankjewel. Neig je oor, gij hemelen, dan wil ik spreken. En de aarde horen naar de woorden van mijn mond. Dat is het begin. Dan gaat hij het nog een keer zeggen. Mijn leer, een leer is een onderwijzing. Torah is de onderwijzing van jou. Hè? Dus mijn leer druipen als regen... Mijn reden druppelt als douw. Weer een parallelisme, zie je? Dus zijn onderwijzing draait als regen. En zijn reden, dat is zijn onderwijzing. Die druppelt als dauw. Als regenbuien op het jonge groen. En als regenstromen op het kruid. Maar tegen wie spreekt hij eigenlijk? Aan wie heeft hij het Torah gegeven? Door zijn dienstknecht Mozes. Aan Israël. Dus wie is dat eigenlijk? He, regenbuien op het jonge groen. Hij heeft zijn volk verwekt. Zijn geboren hebben we vorige week Sabbat gezegd. Israël is zijn eerstgeborene. Yeshua is zijn eerstgeborene, maar ook het volk Israël is zijn eerstgeborene. En regen stromen op het kruid. Hij wil niets liever als zijn woorden bekendmaken aan zijn volk. Het onderwijzen en zeggen, doet het nou en leef. Er had geen vijand in dat land gekomen als ze hadden gedaan wat vader gezegd had. Als wij voorkomen naar Torah zouden wandelen uit liefde voor Yahweh... dan komt er geen vijand in ons leven. Althans, hij komt er wel, maar dan blijft hij buiten je deur staan. Als we Torah loslaten, dan gaan onze ogen zich richten op afgoderij. Waarom heeft de Heer gezegd, draagt je tietjes? Weet u het nog? Opdat je alle dagen zou gedenken aan de geboden van Yahweh... En zodat uw oog zich niet gaat richten op afgoderij. Ja, maar dat weet ik wel in mijn hart natuurlijk. Hè? Maar toch heb je te zeggen, leer het nou aan je kinderen om kwastjes te dragen. Omdat ze alle dagen aan mijn geboden gedenken. En zij hun ogen niet richten op een andere God. Want dat is afgoderij. Maar goed, het ging niet over tietietjes. Het gaat ergens anders over vandaag. Hè? Vers 3. Want ik zal de naam van Jabe uitroepen. Mooi is dat, hè? En dan zegt hij, geef grootheid aan onze God. Weer een parallelisme. Wie is onze God? Onze God? Dat is Yahweh. Dus we moeten de naam van Yahweh uitroepen en niet zeggen Adonai, of de eeuwige of de Barmhartige, of de Genadige, of El Shaddai. Ja, dat is hij wel, maar dat is niet zijn naam. Zijn naam is Yahweh, ik ben die ik ben. Dus we zullen de naam van Yahweh uitroepen. Geef grootheid onze God. Want het is Yahweh. En wat is die? Wie is Yahweh? Nog een keer, mooi hè? Yahweh is onze God, dus de rots. Wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn, een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is, Hij. Hoe krijgen ze het zo, hè? dat moet wel van God zelf zijn, hè? dat Mozes dat opschrijft. Je moet het uit je hoofd gaan leren, zulke dingen. Want ik zal de naam van Jahwe uitroepen. Hoe doe je dat? Jahwe is mijn God. Hij is mijn rots. De God van trouw is hij. waarachtig is hij. Zo moet je dan een heleboel dingen gaan bedenken om het uit te spreken. Er komt een dag dat je in verdrukking bent en dat je ineens vanuit je verdrukking zegt, maar Jahwe is mijn God. Zijn naam zal ik uitroepen. En dan barst je bevrijding open. Daar houdt geen demon het bij uit. Verderfelijk, let goed op de woorden... hebben tegen hem gehandeld... die zijn zonen niet zijn. Tegen wie sprak hij ook alweer? Tegen Israël. Tegen het volk van zijn verbond. De kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Een verbond heeft hij met ze gemaakt, op Sinai. Maar verderfelijk heeft Israël tegen hem gehandeld die zijn zoon niet zijn. Dus je mag Israël wezen... maar als je andere dingen doet als dat je God zegt... dan heb je eigenlijk je ogen gericht op afgoderij... want je zegt, ik doe het anders als vader zegt. Dat is afgoderij. Dus echt niet omdat je zo'n beeld gemaakt hebt... het gaat om wat je doet. Die zijn zonen niet zijn... maar een schandvlek... een verkeerd en een vals geslacht... Ik wil geen vervelende dingen zeggen over medechristenen, want het gaat niet om de mensen. Het gaat om een systeem waarin ze gekweekt worden. Dat systeem is verwerpelijk. Wat Rome heeft gebracht, we mogen dat met onze hervorming en reformatie eruit getrokken zijn. Maar we zitten gewoon vast aan de modder van Rome. Onze broeders en zusters hebben hulp nodig dat ze dit zullen gaan besnappen. Vind je dat niet mooi als je dit zo leest? Israël, wat niet luisterde, verderfelijk hebben ze tegen hem gehandeld. Die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en een vals geslacht. Vergeld gij op deze wijze, Israël, heb het over Israël, hè? Vergeld gij op deze wijze, Jaweh. gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid heeft... Dat volk is toebereid om hem de eer te geven. En ze draaien hun gezicht naar afgoderijen. Vader die walgt ervan. Je gaat dadelijk een woord lezen. Dat is echt niet leuk meer. Maar vader walgt ervan tot zijn volk wat hij gekocht heeft. Door het land te slachten. Op de deurposten van de huizen aan te brengen. Het symbool van Yeshua. Wij worden gekocht en vrijgekocht door het bloed van Yeshua. Hij was volkomen rechtvaardig. En om onze ongerechtigheid stierf hij. Als we nu nog niet willen snappen om naar die god en vader te luisteren... ...dan keren we onze ogen af tot afgoderij. Dus vele broeders en zusters wandelen in afgoderij en ze snappen het niet. Vers 15. Toen werd Jesuren vet. Sloeg achteruit als een paard. Vet werd hij, dik, vet gemest... Hij verwierp God die hem gemaakt had. Hij minachtte de rots van zijn huil. Wie is dat ook weer? Yeshurun. Ik denk dat ze dat maar bij gaan zetten. Want misschien heb je het nog nooit gehoord. Ja, je zegt het goed. Maar was dat volk om lief te kozen of niet? Voor hem wel. Je wou wat zeggen broer? Een andere naam voor Israël. Maar dan in zijn volmaakte vorm. Yeshurun is Israël, maar dan in zijn meest optimale situatie. Het geliefkoosde volk, het eerstgeboren kind van de vader. En die vader die probeert het op te wekken, op te wekken met goede woorden. En ze richt hun oog op afgoderij. Dat is net als al je je liefde aan de vrouw geeft en ze gaat naar de buurman lopen loeren. Erg Geldt ook andersom, hè. Je krijgt alle liefde van je vrouw en die mannen lopen naar de buurvrouw te loeren. Of de buurman, net hoe het dan gaat, dit leven. Maar dat gevoel heeft vader Yahweh als wij de andere kant op kijken. Hij zegt, Yeshurun. dat is Yeshurun. zie je dat? De oprechte. Hij heeft het over een symbolische naam voor Israël, welke haar ideale karakteristieken weergeeft. Dit is die volmaakte vrouw, daar hebt hij het over. Zo heeft hij ze uit de klei getrokken van Egypte. Helemaal ingepakt, ze naar de Sine ingebracht. Gezegd, hier heb je mijn verbond, luister goed. Blijf binnen mijn verbond, de vijand krijg je dan niet te pakken. En wij zijn ook vermaakt in Yeshua. Wij zijn vermaakt in Yeshua. Daarom nog veel erger, nou we dat snappen, om dan toch onze blik te richten op afgoderij. Op iets anders als dat, ja, wij zegt. Hij zegt, hij minacht de rots van zijn heil. Wat is eigenlijk het heil van Jame? Dat is Yeshua. Dat woordje heil, wat betekent dat? Daar staat gewoon letterlijk in het Hebreeuws Yeshua. Heil. Dat betekent redding, verlossing, voorspoed, overwinning. Dus wat doet dat volk, Yeshua? In dat ideale volk Het slaat achteruit als een vet gemest paard. Dik, vet gemest. Het verwierp God. Juist die hem gemaakt had. Hij minacht de rots van zijn huil. Hij minacht de rots. Yahweh van zijn huil. Yeshua. Wat is Yeshua? De zoon van Yahweh. Het heil van Yahweh wat naar de aarde komt. Snapt u hem? Yeshua is het heil van Yahweh. Hij is niet Yahweh. En hij heet ook nog Yahweh... Red. Snap je het? Dit is kosher, wat hier staat. Dit is ook Torah. Als je het Nieuwe Testament uit wil leggen... en je gaat het losmaken van wat daar staat... heb je echt een probleem. Alleen mensen snappen het niet... maar ze gaan dan onwetend dingen zeggen... waardoor ze de plank mis gaan slaan... en daarop doorfilosoferen om een totaal andere route te komen. Als je achteruit slaat als uh, gekocht en betaald volk, Jeshurun, het ideale Israël, wat wij zijn met elkaar, dan verwerp je God, de rots, want dat is Jabe, God, van zijn heil. Vind je dat niet mooi als je dit leest? Je moet eigenlijk allemaal Hebreeuws kennen, hè? Ja, je zou het vloeiend moeten kunnen spreken, dat je het gewoon kon uitleggen, hè? Het is zo mooi als die broeder, uh, hoort hij ook alweer? Ja, hier en als hij gaat praten over dat Hebraïls erg waar, dan denk ik, jongen, jongen, jongen toen werd Jeshurun vet zij dat is Jeshurun ik heb hem maar gezet, dat is dus Israël dat ideale, verwekte hem dat is Yahweh, tot naijver tot jaloersheid, voor de vreemde goden met gruwelijke krenkte ze Yahweh zij offerde aan dus door niet te doen wat Yahweh zegt en je kijkt de andere kant op, en je gaat andere woorden luisteren en daarnaar horen en doen, dan offer je aan een boze geest. Want wat die ander je loopt te vertellen, dat komt uit een onreine geest. Er zit geen gruwelijk monster achter hoor. Een hoop mensen denken dat ik ook demonen. Echt niet waar. Demonen zijn goden met een klein geetje. Omdat ze woorden spreken door de mond van een mens. En je gelooft die woorden van een mens. En ik, oh jou geloof ik, maar ja, wij zeggen dit. Als je dan luistert naar die stem, dan luister je dus naar een andere gostje. Met een klein geetje, En dat noemt hij demonen. Zijn we misleid geweest of niet? Ja, niet. Dus het gaat niet om enge gedrachten. Het gaat om de woorden van een andere partij. Het is, wel een, andere leer. Het is een hele andere leer. Daarom zijn we ook gestopt met zondag vieren met de als woensdag, met de Witte Donderdag... met de goede Vrijdag, met de Zondag... En, afijn de, met Maria... we hebben ze de deur uitgeschopt, Maria... wilt u verder lezen? ze hebben dus geofferd aan boze geesten... die geen goden zijn... aan goden die ze niet gekend hebben... nieuwe goden die kort tevoren... opgekomen waren... voor welke uw vaderen niet gehuiverd hebben... dus elke nieuwe hippe toestand... die aankomt... dan denken ik: oh, dat is helemaal nieuw... dan gaan we achter dat hippe aan... Maar we verlaten de weg van Jahwe. Nou, we laten ons door het hippen niet hè, vanaf de route glippen. Deuteronomium 32 vers 18. Daar gaat hij weer. De rots, Jahwe, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd. En vergeten de God die u heeft voortgebracht. Dus je hebt de rots die je verwekt hebt, dat is Jahwe. Je bent vergeten de God, Jahwe, die jou voortgebracht heeft. Hoe zijn wij nou voortgebracht door Yahweh? Door, door het horen naar zijn woord. Door dat woord konden we tot geloof komen in Yeshua. Het heil wat Yahweh gezonden heeft of zou zenden. Ook Adam en Eva keken al uit naar de Messiach, Naar de gezalfde. Want die gezalfde moest komen om uiteindelijk het offer te betalen. Dat is ons heil. Dus Yeshua is niet Yahweh. Yeshua is Yeshua en zijn naam betekent Yahweh red maar hij is het lam van God wat voor de zonde geslacht werd toen Yahweh dat zag het gaat allemaal over Yahweh vindt u ook niet heeft hij hen verworpen omdat Yahweh gekrenkt was door zijn zonen en zijn dochters ik vind het een vervelend woord dat verworpen vindt u ook niet zullen we het weghalen ik ga het er wat minder kracht aan geven. Dat is een beetje om te helpen eigenlijk hoor. Jawe, toen Jawe dat zag, heeft hij hen. Verworpen staat er. Maar er staat naat, een werkwoord. En dat betekent verachten. Hij heeft ze naar achteren gesteld. Gewoon naar achteren gesteld. Veracht. Versmaat. Verafschuwen. En pas in de vierde plaats staat verwerpen. Maar als je iets verwerpt... Ik vond het te zwaar uitgedrukt, verworpen. Maar goed, het zit in het woord. Maar ik denk, toen hij dat zag... Ah, zegt hij. He, hij maakt wel dat gebaar. Ja, dat woord altijd ja bijvoorbeeld. dezelfde uitdrukking. Nou, Omdat je dus met een parallelisme zit... In al die teksten zie je dus parallelisme. Hij zegt het op A en daaronder komt de manier van B. Dus wat zegt hij? Toen Yahweh dat zag, heeft hij hen veracht omdat hij gekrenkt was door zijn zonen en dochters. Dus hier geeft hij dus in de tweede regel een ander woord voor verworpen. Dus dat verworpen zijn en dat gekrenkt. Je hebt hem dus gekrenkt omdat je afgoderij pleegt. Mijn vrouw zou me krenken als ik zag dat ze rommelt met de buurman. Dan denk ik, oh wat krijg ik nou toch. Ben ik niet goed genoeg? He? Ja, inderdaad. Het zijn allemaal gevoelens van die ziel. Maar voordat je tot verwerpen komt... Want God heeft nog een heel verlossingsplan om dat volk toch steeds weer te benaderen door profeten. Hè? Hij zeide, ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal... ...want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen die geen trouw kennen... Ze hebben 400 jaar in Egypte gezeten. Slaven die op de zweep geslagen zijn. Eén keer zeggen, doe dit. En dan hollen ze gauw om het te doen. Ze weten nog helemaal niet wat het is om jaweh te kennen en in zijn wegen te wandelen. Maar als ze nou zoveel geweld op die berg gezien hebben. Dan Heere God heeft gezegd dat ze me zullen vrezen. Hij zegt, het is goed dat ze me vrezen. Want dan zullen ze wel voorzichtig zijn door een andere weg te wandelen. Maar hoe gauw ging het snel fout naar Sinaï? De hele woestijn door hebben ze verkeerd gehandeld. We gaan uit Deuteronomium even naar Samuel. In Samuel staat de geschiedenis van David. Als we aan David denken, aan wie denken we dan nog meer? Zijn zoon? David en Yeshua, dat zijn twee parallellen. Want het zou de zoon van David worden die eeuwig koningschap zou bezitten. ...en op de troon van Israël zou zitten en de hele wereld zou regeren. Dus je moet opletten, David is een profeet. Als David wat zegt, let op zijn woorden. Dus we gaan eerst lezen wat David zegt en in onze achterhoofd horen we Yeshua. David sprak tot Yahweh de woorden van dit lied... Ten dagen dat Jahwe hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden, uit de greep van Saul, hij zeide, O oh, Jahwe, mijn steenrots, mijn vesting, mijn bevrijder. Dat is mooi. Wie is de steenrots? Wie is de vesting? Wie is de bevrijder? Het is Jahwe. En dit is niet zomaar een tekst. Hè? Als je een bijbelschijfje hebt, dan moet je eens intoetsen het woordje God. En uh, rots. Of het woordje Heer en rots. Dan gaat hij dus in de Bijbel zoeken naar een tekst en in die tekst staat zowel het woord als Heer als rots. Schitterend. Het rolt er zo uit je computer. Ladingen teksten waar Heer en, uh, en, uh, en rots in staat. En dan moet je rots, moet je maar alleen de rots invullen, dan krijg je ook steenrots en rots. Dan krijg je alle vormen ervan. Staat er vol mee. Nieuwe Testament maar één. Daarom is het zo leuk als je daar het slot, de tekst van het Nieuwe Testament leest. en je hebt deze overvloed van informatie wie Yahweh is. dan snap je ook waarom zijn zoon de rots is. Hij is zo één met zijn vader. Hij zegt de woorden van zijn vader. Ja? Je ziet in Yeshua de rots. Maar dan hebben we het daarbij over andere dingen. dan hebben we het over geestelijk drinken, geestelijk eten. En dan heb je het niet over Yeshua, maar dan heb het over de Christus, Messiach. Wij weten totdat het uiteindelijk Jezus is. Maar hier wisten ze dat nog niet. O we, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. Mijn God, de rots bij wie ik schuil. Mijn schild, horen van mijn heil, Mijn burg, mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld heb gij mij verlost. Wie is nou de verlosser? Ja, Yahweh is de verlosser. Mijn God, de rots bij wie ik schuil, mijn schild. Heil, burg, toevlucht, mijn verlosser van geweld heb gij mij verlost, zegt David. Wie heeft Yeshua uit het graf opgewekt? En hem niet overgegeven aan verrotting. Dat was Jabe. Jabe ging niet dood. God gaat niet dood, God is geest. Alleen een mens kan sterven. Amen. Het heil Gods stierf. Schitterend. Inderdaad. Er is nog een andere vertaling, die legt de Hebreeuwse woorden iets anders uit. Hiertoe ben ik gekomen, zegt hij, om te sterven. Dus er zit een disharmonie in de vertaling. Maar allebei geven ze duidelijk aan, daartoe is Yeshua gekomen om te sterven. Maar Yahweh ja, sterft natuurlijk niet. Yahweh ja, is God, hij is geest. Zelfs engelen sterven niet, ook geesten. Elke keer hoor je stukjes en elke keer wordt het verder geopenbaard. Ongeacht wat mensen ook zeggen, je moet blijven zeggen wat zegt de Bijbel. Als je het Nieuwe Testament leest en je zoekt het woordje Zoon op en God. Je Zoon en God in dezelfde tekst. heb je een lading dat Yeshua is de Zoon van God. En Yahweh is God. Is Yeshua God? Hij is ook mijn God. Want als voor iemand waarvoor ik buig en ik doe wat hij zegt, dan is een God voor me. Maar hij is niet Yahweh. En zo dienen we ook niet twee goden hoor. Want er zijn vele goden en vele heren, maar er is maar één God, zegt hij, dat is Yahweh. En dat zegt Yeshua. Heel de Torah is vol van de heerlijkheid van Yahweh. En zijn zoon is een plaatje van zijn vader. Wij moeten naar dat beeld gevormd worden, want dat beeld zijn wij kwijt. Daarom moeten we Yeshua gelijk vormen gaan worden. En het is mogelijk om naar het Torah te leven. Zeker weten. Want God stelt geen eisen die we niet kunnen volbrengen. En hij laat ons ook niet boven vermogen verzoeken. Echt niet waar. Als ze zo gluipend om de hoek komt met andere woorden dan het Torah. Dan zeggen, ga je gauw weg met mijn huis uit. Dat klopt niet met de Torah wat jij zegt. Ja, Torah lozen. Ja toch? Zeg het maar rustig hoor. Nog een keer vers 3. Mijn God, de rots bij wie ik schuil. Mijn schild, hoorn van heil. mijn huil. Mijn burg, mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld heb gij me verlost. Want, vers 32. Wie is God behalve Yahweh? Wie is een rots als onze God? Ga je het uit je hoofd leren? De mensen moeten pukkels van je krijgen als je het hardop zegt in publiek. Yahweh is onze God. Ja? Wie is God behalve Yahweh? Wie is rots buiten onze God? Er is maar één rots. He? Er is maar één rots. En dat is Yahweh. Vind je het niet heerlijk om gewoon Torah te, te lezen? Hier kan ik dagen mee bezig zijn. Zit ik te genieten. En dan roep Angmon te eten. En dan kom ik één minuut later, Ben je nou nog niet beneden? Ik zeg, ja, ik moet even dit, ik moet even dat doen. Ik kan echt niet stoppen. Dit vind ik heerlijk. Moet eens luisteren wie er leeft. Ja, wel heeft, geprezen zij mijn rots, verhoogd zij de God van mijn oh. mijn redding mijn verlossing, mijn Yeshua mooi hè? ja echt waar ik moet er ook om lachen, want het is op vreugde is dat de God die mij wraak heeft verleend die volkeren aan mij onderworpen heeft wie zat er ook weer te praten hier zo David wie is de zoon van David? In het profetisch woord richtend op Yeshua. Hij is de zoon van David. Aan wie wordt alles onderworpen? Ja, wel leeft. Ook al sterft Yeshua. Na drie dagen drie en drie nachten haalt Jabem hem uit zijn graf. Hij heeft geen verderf gezien. David wel, die is gestorven. En die is nog steeds onder ons in het graf. Hij heeft dus ontbinding gezien. De God die mij wraak heeft verleend die volken aan mij onderworpen heeft, mij van mijn vijanden heeft bevrijd, gij mij verhoogt boven hen die tegen mij opstonden. Zo, gij hebt mij gered van de geweldenaar. Nou, u moet er maar over nadenken. Lees het thuis maar eens na. Het is zo mooi. Daarom loof ik u, o oh Yahweh, onder de volken. Doet u dat? Onder je familie, christelijke familie, onder je nieuw-AIDS-vrienden. Zij weten over al die nieuw-AIDS-goden te praten hoor. Ja, dat weet ik al. Inderdaad. Als jij over Ja gaat getuigen onder je nieuw-AIDS-vriendjes, heb je zo geen vrienden meer. Prijs de Heer. Maar er kan ook onder de nieuw-AIDS-jongens ...kunnen de mensen komen zeggen: zo, dat is pas een god. Want het zijn misleidende mensen. Ik denk wel eens dat binnen de christelijke kerk ook nieuw-AIDS uh, regeert. Al dat gevoel, nieuw is natuurlijk, spirituele gevoelens. Hè? Het is allemaal een beetje, je moet je ook lekker voelen. Nou, ik kon me vroeger lekker voelen, daar waar het eigenlijk goddeloos was. Ik denk, niemand ziet het, wat heb ik, een lekker gevoel. Jullie hebben dat niet, maar ik heb dat ervaren. Hè? Daarom loof ik u, o oh ja, wij onder de volken, ik wil uw naam psalm zingen. Welke naam gaan wij nou psalm zingen? Moeten we dan doen wat de joden ons willen leren? Zeg maar Adonai of de eeuwige. Nee, we gaan de eeuwige prijzen. Dat zegt hij dus niet. Je moet Yahweh prijzen. Met alle respect voor onze Messiaanse broeders, met onze Joodse broeders. Ze hebben een dogma ontwikkeld waarin de naam van de God Yahweh niet meer uitgesproken mag worden. Ze verdoezelen hem. Hashem, de naam zeggen ze. Maar het is zo erg dat ze niet eens meer weten hoe ze hem uit moeten spreken. Ja, ze zeggen Hashem, maar hij heet Yahweh. Zo ver hebben ze de naam verdoezeld. Nou is de Jood nog eerlijk, want die schrijft in zijn grondtaal Jud he waf he Ja, hij schrijft in de taal. Maar wat doen ze nou in onze vertaling, of je nou de Statenvertaling of de NBG hebt? Daar staat heren. Daar kan je dus aan de tekst niet meer zien tot de Yahweh staat. Nee, zeggen ze, we zetten het met hoofdletters, dan bedoelen we het wel. Jawel. Inderdaad, maar zijn naam is Yahweh. Hoe heet je vader? Yahweh. Oh, je hebt een heel andere god is ik. Ja, dat weet ik. Ja, we is zijn de enige prachtige god. Ja, maar Allah is ook god. Nee, dat is een demon. Anders is het niet. Echt waar, durf je dat niet te zeggen? Allah heeft helemaal geen zoon. Staat zelfs op zijn tempel in Jeruzalem. Allah heeft geen zoon. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dat is afgoderij. Eén ding is duidelijk, ik wil uw naam, ik wil Yahweh psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote uitreddingen. Hij betoont trouw aan zijn ge... Onthouden. Aan David en zijn... Nageslacht voor altijd. Schitterend is dat, hè? Vind je dat niet mooi? Grote uitreddingen en betoont trouw aan zijn... Wie is de gezalde? In dit geval is het David, de gezalfde koning. Maar er komt een gezalfde koning, die al gezalfd is, opgevaren naar de hemel. Als die terugkomt, komt hij als de koning der koningen. Hij is al gezalfd. Wanneer bent u gezalfd? Als de woorden van Yahweh tot je komen en ze gaan je hele wezen vervullen... en je gaat er naar handelen, je. wat een gezalfde man is dat, zeg. Als die gaat spreken, dan spreekt hij alleen maar over Torah en profeten. Wat een zalving ligt erop. Vind je het niet fijn om te lezen? Je moet alleen de letters dikker gaan maken. op laten glimmen. Hè? Waar gaat het over? We gaan even naar Lucas 4. Daar hebben we de vorige week sabbat over gesproken. En toen hebben we vorige week sabbat een tekst erbij gehaald. Over Mara, weet u nog? En toen hadden we het over water. En dat volk, wat had het volk ook weer gezegd? Toen ze, toen ze dorst hadden. En geen water hadden. Ja, is ja weer in ons midden? Kent u nog? Nou, als er iets godslastelijk is, moet je dat zeggen. Als u pijn in je buik hebt, u zegt, oh, oh, oh, is ja wel weer in ons midden? Nou, vergeet het maar, ja, niet je pijn in je buik. Maar het is godslastelijk als je zoiets zegt. Heb je geen water in de woestijn? Je hebt de dienstknecht van God, de profeet die de woorden God zomaar hoort en zegt, heb je in je midden. En je gaat zeggen, is ja wel in ons midden? Nou mensen, het gaat helemaal niet. Luister goed. We hebben het over Yeshua gehad. Die zegt de geest van? Ja, ja is op mij? Yeshua heeft ook een geest, wist u dat? Ook Yeshua bestaat uit geest, ziel, lichaam. U bestaat toch ook uit geest, ziel en lichaam? En als u wat in uw geest hebt zitten, hoe wil je dat mij bekendmaken? Moet je zeggen. Kijk, ik kan nog liegen. Dus ik kan zeggen, dan zit je haar leuk, maar in mijn hoofd kan ik denken, het ziet er niet uit. Maar onze God liegt niet, want hij kan niet liegen, hij is God. Ja, toch? Denken wij zijn ja, ik heb dat probleem jullie niet, maar je kan inderdaad tegen iemand zeggen: is een mooie jurk kan. hè?" En die dan zegt: "Ja, ja, ja, ja, ja." Maar goed, ik wil het niet plagen, maar bij de mens kan je alles verwachten. Maar God is geen mens. Jahwe is God. Ja? En Yeshua is de zoon van Yahweh. Hij heeft ze verwekt in Maria. Dat woord van Yahweh is letterlijk en figuurlijk vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. We hebben de heerlijkheid van de vader in hem gezien. Als een zoon zonder zonde. Als een rechtvaardiger. En zijn omgeving heeft hem gehaat. Ze hebben hem vermoord. Maar wij hebben hem vermoord, want het waren onze zonden die op hem gelegd werden. Ja? Daarom was hij het lam van God. Je moet dat maar elke keer blijven horen, om uit oude dogma's weg te komen. Maar de geest van Yahweh is op Yeshua. Daarom dat hij mij, wat zei ik vorige week ook weer, Gemessiasd heeft. Salve is een messias. Je zou kunnen zeggen, de koning is ook gezalfd. Want de koning was de leider van het volk. Het maakt ook wel uit hoe iemand zich gedraagt. Want de eerste koning die kregen ze op de wil van het volk. Want ze wilden een koning zoals de volkeren. Maar dat is niet goed gegaan met Saul. Maar David was een man naar Gods hart. Die had een hart voor de kudde schapen op het veld. Daarom is hij gezalfd met olie uit de horen. Maar die zalving staat voor de geest... Het gaat erom, hij is gezalfd, maar de geest van Yahweh was op hem. Om aan de armen de blijde boodschap te verkondigen, hebben we vorige week gezien wat waren de armen: de ootmoedigen, de nederigen. Zij die bereid zijn hun geest te onderwerpen aan de geest van Yahweh. Dat zijn de ootmoedigen. Dus voor die is het koninkrijk van Yahweh. Als je een hoogmoedige geest hebt, dan heb je dus een andere geest. Maar onze geest moet onderworpen zijn, ootmoedig voor onze God. Daarom kunnen we elkaar ook zo heerlijk dienen. Daarom maken we ook nooit ruzie onder elkaar. Nee, we hebben de weg van ja weer gevonden. We handelen naar zijn geest. Daarom vieren we alle dingen die de Heer geleerd heeft. Je overwint uiteindelijk door met liefde te volgen. Om aan armen die blijde boodschap te brengen. En hij... Yahweh heeft mij, Yeshua, gezonden om aan gevangenen, zij die het niet snappen in Israël, loslating te verkondigen. En aan blinden in Israël die de Torah niet meer kennen. Of ze kennen hem wel en ze gaan hem lopen navolgen met hun tradities. Zoals de fariseeërs. Hadden allemaal tradities. Dat waren blinden, moest hij gezicht geven. En om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Er waren dus ook verbrokenen die het niet meer zagen zitten. Oh, vader, help me toch. Hoe moet het met mijn leven? Echt waar die krijgen de boodschap te horen. Om te verkondigen het aangename jaar van Yahweh. Nou, dit is een aangenaam moment geweest voor Yahweh. Tot hij zijn geest kon uitstorten op zijn zoon. En dan ziet hij het. Oh, daar komt de geest van God. Had hij die dan niet daarvoor? Ja, natuurlijk. Hij is de zoon van God. Hij was een rechtvaardiger. Hij hoefde helemaal niet gedoopt te worden. Johannes de doper zegt, ja maar ik moet van u gedoopt worden. Nee, zegt hij, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dus wat recht is moest gedaan worden. Hij moest gedoopt worden en wij moesten hem daarin navolgen. Symbool van het graf waar hij dadelijk inging en waar hij uit opstaat. Wij zijn met hem gestorven en met hem opgestaan. Wij zijn deel van het lichaam van Yeshua. We zullen dadelijk sterven. Maar voor jaren zijn we niet dood. Ook Abraham, Isaac en Jacob zijn niet dood. Want God is geen God van doden. Hij is een God van levenden. Dus voor Gods aangezicht leven we. Ja, maar we zijn toch dood hoor. Want we ademen niet meer, we gaan helemaal tot stof. Ik vind het zo'n schitterend plaatje. Hè? We laten het staan, omdat het zo mooi is. We gaan weer terug naar Jezaja 44. Weer zo'n gigantische profeet. Maar nu hoor, o oh Jacob mijn knecht en Israël die ik verkoren heb. Jacob is de knecht en Israël heeft die verkoren. Mooi. Wat was Israël voordat het Israël werd? Was die Jacob? Want Jacob kreeg na zijn overwinning bij de Jabok de naam Israël. Dus het is dezelfde. Hoor nu Jacob, mijn knecht. En Israël die ik verkoren heb. Dat is ook Jacob. En de kinderen die uit Jacob komen: hoeveel kinderen krijgt hij? Vloog twaalf zonen, zullen we maar zeggen. En een dochter Dina. Maar hij krijgt twaalf zonen. Dat is dus de hele stam met de takken erbij. Zo zegt Yahweh, uw maker, en van de moeder schoot aan uw formeerder, Jacob, Israël, die u helpt. Vrees niet mijn knecht, Jacob, en Jeshurun, die ik verkoren heb. Jacob wordt Israël. En Israël in zijn ideale staat die schitterende vrouw die hij uit Egypte trekt. Hij is er helemaal idyllisch over... Dat is Jeshurun. Weet je het nog? Mooi hè, als ze de woorden kent. Vrees niet mijn knecht Jacob en Jeshurun die ik verkoord heb. Lieve schat van me. Wees helemaal niet bang. Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op mijn nakroost. Hè, wat uit Israël voortkomt. En mijn zegen op je nakomelingen. Dat hele volk Israël, die ideale vrouw. Die krijgt kinderen en kinderen. Allemaal ideaal, hè? Wij hebben ook allemaal kinderen gekregen. Schatjes. Lievertjes. Echt waar. En er komt een dag te zeggen, ze, ja papa. En je ziet dan de ogen dat ze nee bedoelen. Want ze gaan toch mooi daar naartoe... waarvan jij gezegd hebt, moet je niet naartoe gaan, hè? Nee, echt niet waar, papa. Ik denk, nou, dat is de volgende die over de kniemot. Jezaja 44, vers 4. Zij zullen uitspruiten tussen het gras... als populieren langs de beken. De een zal zeggen, moet je luisteren, want u bent ook tot Israël gekomen, of niet? Door Yeshua zijn we ingeënt op Israël, of niet? Ja. U bent dus die kinderen van Israël, van Jacob. We zitten hier in Alblassedam. Dat kan ook niet anders. Dus je moet het voor jezelf beseffen waar de profeet het over heeft. Dan zal de een zeggen hier in Alblassedam, ja maar ik ben van Yahweh. En de ander zal zich noemen, ja haha, ik ben Jacob hoor want ik ben uit de stam van Jacob, ik ben tot Israël gekomen. En de derde zal op zijn hand schrijven, hey, hey jawe, heb je het gezien? we. en de naam van Israël neem ik aan, ik ben Israël. Zit hij in of niet? Zit hij in Abelassadam of niet? Allemaal Al Sedammers die er zitten. Dit is gewoon een profetisch woord. Als je het anders wil uitleggen, heb je geen simpel verstand van Torah en van de profeten. Zo spreken de mannen gods. Zo zegt Jahwe de koning en volossen van Israël. Jahwe de heerscharen. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. Ook al zeggen wij, Yeshua is mijn God. Ik buig voor o oh mijn heren en mijn God, zegt Thomas. Dan heb je het echt over Theos. Als je tegen één God mag zeggen, mag je tegen Yeshua zeggen. Want hij zegt op een andere plaats, wie mij eert, eert de vader. Het gaat over Jahwe, je hebt het goed gezegd. De opstanding uit de dood, daar is hij de eerstgeborene uit de doden. De hele wereld ligt in het verderf vanwege de zonde, ligt in het graf. En het is de overwinning van Yeshua, die is de eerste die eruit komt. Je kan het wel loodrecht verbinden aan Yahweh, die de eerste en de laatste is. Ja? Maar je moet maar nadenken, waarom is nou het heil gekomen, het lam van Yahweh, om de eerste te zijn die als een rechtvaardige zou sterven. De dood kon hem niet houden, maar hij was ook de eerste die opstond uit het graf. En na hem zijn de velen gevolgd. Wij zijn ook opgewekt uit de dood, uit onze geestelijke dood. En we zullen dadelijk ook opgewekt worden uit het graf. Dat is een belofte. Het is niet lekker om dood te gaan. Maar toch zullen we elkaar tijdens het sterven bemoedigen. Er komt een dag, gaat hij opgewekken. Hij is in alles de eerste... Yeshua is in alles de eerste. Wij zullen hem volgen in de opstanding. Yahweh, broeder en zuster, is de koning. De verlosser van Israël. Yahweh der heerscharen. Wat zijn heerscharen? De engelen. Ah, Yahweh van de engelen. De hele heerlijkheid in de hemelse sferen. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste, zegt Yahweh. Buiten mij is er geen God. We gaan terug naar Corinthië, want die teksten zit je er allemaal op te wachten. Ik stel de prijs op, broeders, zegt uh, Paulus in 1 Corinthië 10 vers 1, dat gij weet dat onze vaderen, dat zijn die vaderen hè, van vroeger, alle onder de wolk waren, uit Egypte, onder de wolk, alle door de zee heen gingen, door de doop, in wie werden ze eigenlijk gedoopt? In wie ben u gedoopt? We hebben wel geleerd in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Die blijkt wel tricky te zijn, dat schijnt toegevoegd te zijn. Maar ze hebben ons geleerd te dopen op de naam van... Yeshua. Dus dat is een punt ter overweging voor de toekomst van het dopen. De eerste waar we het hebben toegepast was broeder... Uh, Christian. Maar toen had ik het ook maar net gehoord van broeder Motti. Ik denk hoe is mogelijk dat zo'n man dat nou hier moet komen vertellen. Ik helemaal uit Israël. Hier moet laten zien hoe we dopen moeten. En het is zo eerlijk om dat te lezen, want we worden in zijn dood gedoopt. En dat hele Vader, Zoon, Heilige Geest verhaal is een triniteitsverhaal, een dogmatische invulling van de Goed, we gaan verder. Oh, hier staat het al, Ze werden in Mozes gedoopt. Ziet u dat? Wat betekent dat als je in Mozes gedoopt wordt? In de Torah. Je wordt dus gedompeld in het woord. En wie is het woord? Yeshua, hij is het vleesgeworden woord. Dat wat vader gesproken heeft, ziet u voorkomen tot vlees worden in Yeshua. Wist u dat u ook vleesgeworden woord moet worden? Je moet de Torah horen en je moet hem gaan uitleven. Dan zeggen de mensen: het lijkt wel of ik de Torah zie lopen. Maar die uitdrukking is in het Hebreeuws heel gewoon, hè? Ja, ja, dat zeggen natuurlijk de tegenpartij. die zegt dat. Ja, die zeggen dat, ik weet het. Maar ze zijn misleid. Je moet dit horen, je moet het verstaan en dan laat je het nooit meer los. Ze zeggen, nee, je zo heeft de Heer het gezegd en zo ga ik wandelen. Dat zijn ook de vruchten. Inderdaad. De vruchten is een Torah getrouw leven. Ja, ja, Amen. Me allen lieten zich dus in Mozes dopen, in de walk en in de zee. Alle hetzelfde... Ze hebben natuurlijk ook manna gegeten, heel duidelijk. Maar hij had het over geestelijk brood. Ze moesten luisteren naar wie? Naar Mozes. Want ze moesten in Mozes gedoopt worden, want die had het levende woord. En die heb gezegd, zo spreekt de Heer. En toen ze bij Sinai kwamen, stond de hele berg te schudden en de benen van de Israëlieten ook. Ze hebben het dun in de broek gedaan. Vanwege het geweld van Yahweh. En Yahweh die zegt, ik wil dat ze altijd zo voor me vrezen. Want dat zou hun bewaren tot ze niet zouden zondigen. Alle hebben ze de geestelijke drank gedronken, dezelfde. Want ze dronken uit de geestelijke rots. Wat is nou een geestelijke rots? Dat was Mozes. Met zijn Torah. Ze moesten drinken uit die geestelijke rots. En ze moesten volgen. Vind je dat niet leuk om het te lezen? Het is niet zielig, het is gewoon Torah. Ook al kunnen de mensen niet uit hun mond krijgen meer, dat woord maakt niks uit. Maar degene waarvan ik getuig, dat is de rots. En dat zijn de woorden van Yahweh. Dat is Torah. Hij heeft Yahweh op Sinai gegeven en hij heeft het Mozes laten opschrijven. Dus de woorden van Mozes is zwart op wit Torah. De levende woorden van de Heer. Waar komt het water vandaan? Het water zijn de woorden van Yahweh. Die stromen in mijn geest en ik produceer ze. Dus ik ben een bron van levend water geworden. Alle hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Ze dronken uit de geestelijke rots. Welke met hen meeging en die rots was? Staat er Yeshua? Er ja. staat Messiaag. Hé, hey, wat is Messiaag ook alweer? Gezalfde? Wat is gezalfd? Wanneer ben je nou echt gezalfd? Als die woorden van Yahweh je hele binnenste vervullen. Dan denk je, van een gezalfde man, van een gezalfde vrouw. Wie was de gezalvde? Je wordt rein inderdaad, de woorden die ik tot u gesproken heb, die maken je rein. Die worden bevrijd ook. Ja, die bevrijden ook. Nou, we hebben dan heel risje genoemd er net, hè, wie God is en wie Jahwe is. Schitterend zoals je dat uitzegt. Nou, zo ben je gezalfd door in die weg te wandelen. Wat een gezalfde man om een gezalfde vrouw is dat. Hier praat dus Paulus over geestelijke drank, over geestelijke rots... Over geestelijk voedsel. Hij heeft het over Mozes dopen. In Mozes dopen. Een wolk. De zee. Vindt u die heerlijk? Hij praat over geestelijke dingen. En hij zegt niet Yeshua. Hij zegt dat is de Christus. Alleen de Christus is Grieks. Voor het Hebreeuwse woord Messias Is dat Christus. Dus of je nou Christus zet of Messias. Het is gezalde. Dus... Onder wiens leiding gingen ze door de woestijn en aten ze geestelijk voedsel en dronken ze geestelijke drank? Door de gezalfde. Vindt u dat vervelend als het zo is? Want je bent geneigd te zeggen. Er staat toch Christus, dat is toch Jezus? Maar het is dus de Messia. Ja, vanaf Adam en Eva hebben ze uitgekeken naar Messias. Naar de Gezalfde, het zaad wat de zaad aan zijn kop zou vermorzelen. En dat doet hij door het land te zijn wat geofferd wordt en gekruisigd wordt, wat besneden wordt op Golgotha. Dat is ook onze besnijdenis van hart. Daarom sterven we met hem in het watergraf. dat is ook geestelijk en we staan op in geestelijk leven. Dan ben ik niet meer zelf de baas en mijn zonde in mijn leven, maar dan ben ik dood en begraven en dan kan ik de eigendom worden van die nieuwe man. Nou, die hou ik vast, mijn nieuwe man. Met hem deel ik, vind je dat niet mooi? Dit is nou evangelie. Nou, heeft u nog even? Oh, het is bij half tien. Maar we gaan tot twaalf uur door vanavond hoor. We hebben nog zoveel te eten, gebakjes en alles. Hè? Het laatste stukje, echt waar mensen, maar we moeten het laten horen. In Matthäus 7, vers 21, daar gaat Yeshua zelf onderwijs geven. Yeshua. Zijn naam zegt Yahweh red. Als je Yeshua ziet, wie zie je dan? Yahweh. Hij is een plaatje van zijn vader. Hij is ook volkomen één met zijn vader. Want wat zijn vader denkt, denkt de zoon. Zelf denkt hij niet. Want hij zegt, ik zeg niks van mezelf. Alles wat ik zeg, hoor ik mijn vader zeggen. Hij is echt vol van de geest van zijn vader en hij zegt alleen maar wat vader zegt. Als er iemand één is met zijn vader, is het Yeshua. Wij moeten aan dat beeld gelijkvormig gaan worden. Niet in ieder die tot mij, Yeshua, zegt, ach heren, heren, wat staat er ook weer, heren, heren? Curious, curios, kurios, staat er in het Grieks. Dat betekent meester, master, meester. Ja, je kan wel zeggen tegen mij, meester zegt met helpje je dus helemaal niks. Amen? Niet iedereen die tot Yeshua zegt, meester, meester, zal dat koninkrijk der hemelen binnengaan?" Hier staat koninkrijk der hemelen, in de andere evangelie, koninkrijk, Gods. Maar dat is, God is in de hemel en hij spreekt vanuit de hemelse boodschap. Dus het is een boodschap van een hemels koninkrijk. Maar het gaat over de aarde. Alleen moet met je hoofd in de hemel lopen, dat is beter. Binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders? Je moet dus doen wat Jade wil. Die in de hemel is. Want daar komt de boodschap vandaan uit de hemel op de berg. Velen zullen die dag zeggen, tot mij... Wie is mij? Yeshua. Want hem is het oordeel gegeven. Velen zullen op die dag zeggen... maar meester, meester... meester, meester... hebben we niet in uw naam geprofiteerd? Jazeker weten, kerkenvol. In uw naam boze geest uitgedreven. Ze zijn er hele dagen en nachten mee bezig geweest. In mijn naam boze geest uitgedreven? Ja, maar wel in de naam van? Yeshua. En vele krachten gedaan... Ja, vele krachten gedaan. Ik zal hun openlijk zeggen, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, Yeshua, zegt hij. Ga je van van Wetteloosheid. U moet zelf maar uitmaken of je daarmee kan leven. Maar je kan nooit zeggen, maar ik heb toch demonen uitgedreven. Ik heb zelfs voor iemand gebeden en hij werd Peter genezen door de heer. Halleluja. En dan zeg je tegen de Heer... Ja, maar ik heb, ik heb, u bent toch mijn meester? Hij zegt: ik ken je helemaal niet. Hij kent alleen de Torah-getrouwen. Gewoon, keihard. Hij kent de Torah-getrouwen. Hij kent ook je hart over de dingen die je nog niet weet. Al leer je de Heer maar net zo'n beetje kennen... schenkt hij je genade en totale gerechtigheid... door het geloof in Yeshua. Ook onze broeders en zusters christenen. Maar ze zullen op de weg moeten gaan wandelen... en torah getrouw moeten gaan leven. En God kent de mens... Anders zou je moeten zeggen, al die christelijke kerken zijn verloren. Echt niet waar. God heeft een wonderlijk werk hoor. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet. Je moet het horen en doen. Gewoon sma. We lezen het elke sabbat voor. Hoor Israël, de Heer is onze God. sma. Maar dat is horen en doen. Luisteren moet je. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet... zal lijken op verstandig man die zijn huis bouwt op. Op wie? Op Jaweh. Want hij heeft Torah gegeven. En zijn zoon heeft Torah 100% uitgeleefd. Daarom kwam in Yeshua tot ons het heil. Yeshua, heil. Heil is Yeshua in het Hebreeuws. En Yeshua betekent... Jawe, Rut. Er is maar één God en we hebben één Zoon van de Allerhoogste God. Dus wie mijn woord hoort en doet, die bouwt zijn huis op de rots. En de rots is Jawe. Regen viel neer, in stromen kwamen, winden waaiden, stortten zich op het huis en het viel niet in, want het was gebouwd op de rots. Als iemand Tora kent, wordt hij nooit meer uit zijn, uit zijn schoenen geblazen. Amen. Amen. Amen.